8 uur. Winfried Maaiens. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, allemaal. Er zijn meer details bekend over de hekkaanval tijdens de opening van de Olympische Spelen. En het is de dag van de waarheid voor minister Zelstra. U hoort een overzicht van het nieuws. En dat krijgt u van Elisabeth Steins. Nadat gisteren bleek dat minister Zelstra gelogen heeft over een ontmoeting met president Poetin, blijkt nu dat hij de woorden die hij van zijn bron hoorde verkeerd geïnterpreteerd heeft. Zelstra vertelde op een partijcongres dat de Russische president sprak over het uitbreiden van Rusland. Hij was niet zelf bij Poetin geweest... maar hoorde het verhaal van voormalig Shell-topman Jeroen van der Veer. En die zegt nu tegen de Volkskrant... dat Zijlstra de woorden onterecht heeft opgevat als agressieve taal. Poetin zou zijn woorden over een groot Rusland... vooral historisch bedoeld hebben. Meerdere partijen willen vandaag in een spoeddebat... tekst en uitleg van Zijlstra. Politieagenten van de eenheid Den Haag hebben drie jaar lang niet of nauwelijks EHBO-trainingen gevolgd. Dat meldt Omroep West. Het gaat onder meer om handelingen als reanimatie. Agenten zijn vaak eerder bij een ongeluk met gewonden dan ambulancepersoneel. Volgens de eenheid Den Haag zijn de trainingen geschrapt na de politiereorganisatie. De politie in Den Haag zegt verder ook dat bij andere regionale politie-eenheden nauwelijks trainingen meer worden gegeven. Een woordvoerder van de nationale politie kan dat niet bevestigen. De Zuid-Afrikaanse president Suma heeft van zijn eigen partij ANC... 48 uur de tijd gekregen om op te stappen, meldt staatsomroep SABC. De partij houdt vanochtend een persconferentie... over de uitkomsten van de urenlange vergadering... die de ANC-top gisteren hield over het lot van de 75-jarige president. Suma ligt al langer onder vuur vanwege corruptie. De Eerste Kamer stemt vandaag over het nieuwe systeem... voor de registratie van orgaandonoren. En nog altijd is erg onzeker wat de uitkomst zal zijn. Verschillende partijen in de Senaat stemmen verdeeld. Kamerleden hoeven geen partijlijn te volgen... en kunnen stemmen op basis van hun eigen geweten. In het nieuwe systeem worden alle Nederlanders automatisch orgaandonor... tenzij ze bezwaar hebben gemaakt.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 Het weer er nog, lokaal nog glad, maar de komende uren verdwijnt de gladheid snel. Het wordt een zonnige dag en vanmiddag is het een graad of vijf. Morgen is het opnieuw zonnig, met name in het oosten van het land. In het westen zijn er wat meer wolken. Het wordt dan opnieuw zo'n vijf graden. ANWB verkeersinformatie dan, Kees Pax. 260 kilometer file, dat is nog altijd wel minder dan normaal. Maar vooral in het westen wordt de spits ontsierd door aanrijdingen. Vooral rond Den Haag is er veel vertraging. De A4 Rotterdam-Den Haag, een uur vertraging tussen Ketelplein en Ketelplein... En Ketelplein vanuit Amsterdam naar Rotterdam tussen Leidschendam en Rijswijk, een half uur vertraging. In beide gevallen zijn alle rijstroken weer open. Dat geldt niet voor de A9, ook maar Amstelveen. Bij Knoop het Rotterpolderplein zijn nog twee rijstroken dicht... vanwege berging. Vanaf Heemskerk 10 kilometer file. Na Den Haag op de A12 tussen Gouwe en Zoetermeer. 10 kilometer file na een ongeluk. De A22 bij verwijk die staat vol bij Knopend Velzen. Heeft alles te maken met het ongeluk op de A9...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 De afgelopen dagen werd steeds duidelijker dat er een hekkaanval is geweest op de Olympische Spelen. Die afgelopen weekend voor problemen zorgde. Bezoekers van de openingsceremonie konden bijvoorbeeld geen kaartjes printen. Uh, en dat leverde dan de situatie op dat er een aantal stoelen leeg waren. En uh, het laatste nieuws daarover heeft onze tech-redacteur Joost Schellevis. Joost, goedemorgen. Um, goedemorgen. Wat voor hekkaanval was het dan precies? Nou, het blijkt dus een best wel geavanceerd virus te zijn. Uh, die zichzelf verspreidde op een manier die heel erg vergelijkbaar is met WannaCry. Het virus dat uh, in mei vorig jaar voor heel veel problemen zorgde. Onder meer ziekenhuizen in Groot-Brittannië lagen toen uh, uit de lucht. Nou, die, die manier van verspreiden die heel effectief was... en die ervoor zorgde dat het heel snel om zich heen kon slaan... die gebruikte dit virus ook. En het was echt bedoeld om de Olympische Spelen te saboteren. Ja, en je zou denken: die beveiliging van de Olympische Spelen is behoorlijk op orde. Um, dus dan moeten het wel beroeps uh, zijn die, er, die erachter zitten. En dan gaan wij simpele zielen aan jou vragen. Niet zo'n simpele ziel in dit onderwerp. Weet uh, wel we wie erachter zit, dan is het antwoord altijd? Lastig, lastig. Ja, ja dat, dat lijkt altijd weer lastig te zijn. Dat zag je ook twee weken geleden hè, met die Dedos-aanvallen op, op, op internetproviders en banken. Toen werd ook gezegd: het zijn de Russen. Nou, dat blijkt een jongen van 18 te zijn geweest die inmiddels is opgepakt. Uh, maar ook in dit geval zijn er wel aanwijzingen dat het toch uh, de Russen zouden zijn geweest. Want in de uh, ja, maanden voor de Olympische Spelen uh, zijn ze eigenlijk betrapt op het versturen van phishing-mailtjes aan mensen die betrokken zijn bij de Olympische Spelen. En phishing mailtjes zijn, ja, dat zijn dus van die, van die mailtjes die jij en ik ook krijgen. Uh, om uh, ervoor te zorgen dat mensen kunnen inloggen op onze internetbankieren. Mm -hmm. Maar die worden ook nog steeds gebruikt bij dit soort geavanceerde hackaanvallen. om ergens binnen te komen. Dus dat is wel een teken, maar zeker niet uh, sluitend bewijs. Een paar lege stoelen. Uh, wat was de impact in totaal? Uiteindelijk waren het inderdaad vooral luxe problemen. Denk aan lege stoelen, mensen konden geen kaartjes printen. Ook de wifi werkte niet, waardoor journalisten wat problemen hadden. Maar het had een stuk erger kunnen zijn... omdat uh, ja, de, de, de aanvallers die hebben eigenlijk niet de computers die ze hebben geïnfecteerd... helemaal uh, vernietigd, zeg maar. Ze hebben er alleen voor gezorgd dat het uh, heel veel problemen opleverde... maar ze konden wel weer worden hersteld. Ja. Dat lijkt uh, bewust te zijn gedaan... Uh, ja waarom is onduidelijk? Misschien toch om de kracht te laten zien... zonder meteen helemaal alles uh, ja, in het honden te laten lopen. Ja, en jij zegt, uh, alles wijst erop dat, dat het de Russen zijn. We worden straks niet weer verrast dat het toch gewoon een, uh, een puber uit Brabant is geweest. Nee, dit is wel een stuk geavanceerder dan zo'n zo Delos aanval. Hoor. Een Delos aanval is redelijk simpel. Dat kun je kopen op internet... Nou, dit is echt een. Uh, het beveiligingsbedrijf heeft het uit, uit, elkaar, ge, uit elkaar gehaald en geanalyseerd. Ja. Het is echt wel een geavanceerd uh, stuk virus. Joost, dankjewel. Dat wat betreft die hekaanval dus op de Olympische Winterspelen. We blijven even in Zuid-Korea. Want uh, zo koud als het is daar op het Koreaanse schiereiland, zo warm lijkt plots de toenadering van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Kim is zo tevreden over het bezoek van zijn zus aan de Spelen daar... dat hij de banden met Seoul sterker wil aanhalen. Eerder sprak ik met onze correspondent Marieke de Vries... en die legt uit wat hij zei. Kim Jong Un beloofde de verzoenende sfeer met Zuid-Korea voort te willen zetten. Dat deed hij toen hij die hoge delegatie onder wie zijn zus terug verwelkomde... na hun reis naar Pyeongchang, na de winterspelen. En hij zei daarbij, het is belangrijk dat we goede resultaten blijven boeken... door het warme klimaat van verzoening en dialoog die gecreëerd is door het sterke gezamenlijk verlangen van het noorden en het zuiden... tijdens de Olympische Winterspelen voor te zetten. Nou, hij zei dat hij tevreden was met het bezoek van de delegatie... hoe dat verlopen is. En hij bedankte ze dat ze er naartoe zijn gegaan. En hij heeft zelfs een strategie al bekendgemaakt... om de Noord-Zuid-relatie te verbeteren... en ook om praktische maatregelen daartoe te treffen. Wat dat precies is... Daar ging hij dan weer niet concreet op in. Hmm. Nou waren er ook wat protesten tegen de toenaderingen van Moon... Hè? de, de, de Zuid-Koreaanse leider ja. um, uh, net voor de opening van de Olympische Spelen. Hoe, hoe valt dit nou bij de Zuid-Koreanen? Nou, de meeste mensen kijken er toch wel met uh, een gezonde dosis uh, ja, wantrouwen naar. Cynisme zelfs ook wel. Uh, zeggen, we moeten het nog maar zien na die Olympische Spelen. Maar goed, er ligt ook een concreet voorstel natuurlijk vanuit Pyongyang. Kim Jong-un heeft uh, de hand al gereikt richting uh, president Moon. Via zijn zus tijdens die Spelen. Ja. Die heeft uh, Moon Jae-in, president van Zuid-Korea, uitgenodigd... om naar Pyongyang te komen voor een top om met elkaar te praten, is een keer om de tafel te gaan zitten... voor het eerst sinds lange, lange tijd... dat dan een uh, Zuid-Koreaanse president weer naar Noord-Korea zou gaan. En Moon Jae-in heeft gisteren naar voren geschoven... het voorstel dat hij dan op zijn beurt graag eerst weer familiereunies zou willen zien. He? Die families die gescheiden zijn geraakt... na die Koreaanse oorlog in de jaren 50. Die mensen worden steeds ouder. De kans dat ze elkaar nog een keer kunnen zien wordt dus steeds kleiner. En Moon heeft die kaart op tafel gelegd als een soort wisselgeld... van eerst dit voor elkaar krijgen, dan zouden we eventueel verder kunnen praten. Maar het wordt hier door de gewone Koreanen... maar ook Noord-Koreanen die in Zuid-Korea wonen... Ja, toch wel met uh, ja, behoorlijke... Uh, nou, slag om de arm, en laten we voorzichtig zijn en niet te snel enthousiast zijn bekeken. Nou, nou was de Amerikaanse vicepresident Pence ook in Zuid-Korea. Nou, het is duidelijk dat hij een wat hardere lijn bewandelt. Um, hoe reageren zij hierop? En hoe, hoe valt het bij hen, denk je? Nou, het is wel ook bij die Amerikanen is toch wel wat in beweging gekomen sinds uh, de Winterspelen. Sinds het bezoek van Pence, vice-president Pence, aan de Winterspelen. Want voor het eerst sinds. Trump-president is en dus die keiharde lijn inzetten ten opzichte van Noord-Korea is er nu een mogelijkheid open gehouden voor een direct overleg met het regime in Noord-Korea. Pence die zei op zijn terugweg in het vliegtuig in een interview tegen de Washington Post dat hij toch wel kansen ziet voor een diplomatiek contact met Pyongyang. Maar hij zei er wel ook bij dat de druk op Noord-Korea ook onverhandeld uh, hoog zal blijven. Maar hij zegt dat uh, president Moon van Zuid-Korea, Noord-Korea duidelijk moet gaan maken dat er alleen uh, uh, tegemoetkomingen richting Noord-Korea zouden kunnen worden gemaakt. Want daar is Kim Jong-un toch uiteindelijk op uit. Hè? Een eventuele verzachting van die sancties die ze nu heel hard voelen ja. in Noord-Korea. Maar Pence zegt uh, eventueel de tegemoetkomingen zijn alleen mogelijk als er eerst concrete stappen worden gezet in de afbouw van het kernprogramma. Voorheen uh, zei uh, Pence en Trump natuurlijk ook dat concrete concessies vanuit Amerika, vanuit de internationale gemeenschap wat betreft die sancties onbespreekbaar zijn. Nu zei hij, en dat is toch een verschuiving, als hij wil praten, als ze willen praten in Noord-Korea, mm -hmm. dan moeten we maar eens gaan praten. En dat is toch wel een opening. Correspondent Marieke de Vries over de duidelijk andere toon daar tussen Noord- en Zuid-Korea. 13 minuten over acht. Diverse berichten die tot ons komen via de andere media. Elisabeth? Ja, de commerciële tak van bloedbank Sanquin ziet steeds meer opdrachtgevers vertrekken en dreigt daardoor de komende jaren diep in de rode cijfers te belanden. En daardoor zou ook de bloedvoorziening aan ziekenhuizen in gevaar kunnen komen, meldt het Financiële Dagblad. De Tweede Kamer buigt zich volgens de krant over een wetswijziging om de problemen rondom de bloedvoorziening te beperken. De Belgische regering wil een leeftijdsgrens instellen... voor sociale media en die streng gaan controleren. Het plan is dat kinderen onder de dertien... geen accounts meer mogen aanmaken op Facebook, Snapchat of Instagram. Staatssecretaris Philippe de Bakker van Privacy... legde in het praatprogramma Van Geels en Gasten uit waarom. Het is echt belangrijk dat we jongeren weerbaar maken... en er ook over spreken. Ouders, het onderwijs, musicals zoals die van jullie... moeten ertoe bijdragen dat jongeren veel beter binnen na te denken... wat ze met hun social media doen. En de Belgische privacypolitie moet ook boetes gaan uitdelen aan jonge kinderen... die met valse accounts toch op sociale media zitten. Eerste Kamerleden plannen geregeld vakanties onder werktijd, schrijft de Telegraaf. De Senaat ligt sowieso al 15 weken per jaar stil, maar uit de notulen blijkt dat het vorig jaar toch nog 38 keer voorkwam dat senatoren afwezig waren vanwege een verblijf in het buitenland zonder opgave van reden. Het meest bekende recente voorbeeld is de inmiddels vertrokken PvdA'er Marleen Bart, die tijdens het donordebat vakantie vierde op de Malediven. Bij huiselijk geweld moet vaker en sneller een huisverbod worden opgelegd. Burgemeester Paulien Krikke van Den Haag zegt dat in de Volkskrant. Bij zo'n maatregel mag de dader tien dagen niet in zijn of haar woning komen... en geen contact hebben met partner en kinderen. Zo'n verbod is een goed middel om de situatie te bevriezen, zegt Krikke. En in de National Portrait Gallery in Washington zijn portretten onthuld van oud-president Barack Obama en zijn vrouw Michelle. paar was zelf aanwezig bij de ceremonie en de twee waren zeer tevreden over het resultaat, bleek uit ook uit de complimenteuze woorden van Obama over hoe schilder Amy Sherwood zijn echtgenote heeft afgebeeld. Amy, I want to thank you for so spectacularly capturing the grace and beauty and intelligence and charm the hotness <laughs> of the woman that i love yeah. shoot shoot hè shoot hè ja yeah. yeah. Waar staan de grootste pechvogels vandaag wat betreft de ochtendspits, Kees? Op de A9 en op de A4, zou ik zeggen. Ja. De A9 is nu wel heel veel vertraging bij Rotterpolderplein. Er zijn nog altijd bergingswerkzaamheden vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Daarom zijn er twee reistrokken dicht, vielen vanaf Heemskerk. En de A4 naar Den Haag, de nasleep van een ongeluk... tussen Ketelplein en Rijswerkcentrum, ruim drie kwartier vertraging. Maar daar zijn alle reistrokken inmiddels wel weer vrij. Kees, dankjewel. je um, Groeiende economie, een grote vraag naar personeel... Het moet te werken zijn geweest bij het uitzendconcern Randstad. Het is de op één na grootste uitzender ter wereld. En Randstad is met de jaarcijfers gekomen. André Meinema, die heeft de cijfers, zit hier van de economieredactie van de NMS. Goedemorgen, André. Goedemorgen. Hoe hebben ze het gedaan? Nou, een hele robuuste groei, sterke resultaten, omzet 13% hoger naar 23,3 miljard. Winst 7% hoger, 631 miljard of miljoen. Dus dat is behoorlijk goed. Het gaat, ze hebben de wind flink in de zeilen. Ja, en dat is dan ook een indicatie van hoe het met ons allemaal met de economie gaat, want de economische groei is stevig. Bedrijven en diensten draaien goed, dus meer vraag naar personeel, toch? Precies, sterke groei. En dat zie je met name ook in, niet alleen bij ons in de regio... omliggend dus België en Nederland. De Nederlandse grote markt voor ze, België ook. Maar ook in Duitsland is de, de vraag aan mensen. Maar vooral bijvoorbeeld in Frankrijk, Spanje, Italië... landen die eigenlijk een beetje achterbleven, die komen nu ook op gang. Die worden meegezogen in die economische groei. Dus daar zie je allemaal dubbelcijferige groei geen groei of nauwelijks groei in de Verenigde Staten... daar zeggen ze zelf, ja, het gaat er wel goed aan in Amerika... maar het werkt te lastig om mensen te komen. Ja. En dan zit het... Ja, Gebrek dus, aan mensen, personeel, opgeleid. Ja, gewoon, blijkbaar gewoon, is er ook een ook schreeuw om, om, om volk, om zo te zeggen. Maar ja. zijn die mensen lastig te vinden. Ah. Ja. Um, nou, begreep ik dat, dat, dat de flexwerkers altijd een beetje... als wisselgeld werden ingezet in de arbeidsmarkt, zullen we maar zeggen. Um, in mindere tijden waren er meer flexwerkers. Um, in goede tijden meer vaste, vaste banen. Dat klinkt op zich logisch... Is dat nog steeds zo eigenlijk? Ja, dat is wel heel erg aan het veranderen, zeggen ze zelf ook bij Randstad. Dat verschuift. En je zou kunnen zeggen, flex wordt eigenlijk wel het nieuwe nu. Het, het, het nieuwe werkelijkheid. Want um, vast is, is, is een lastige. En flex is eigenlijk een noodzaak gezien de beweging, de golfbewegingen in de economie. Zegt Jacques van der Broek van Randstad. Nee, onderliggend is de trend uh, gewoon naar een flexibele arbeidsmarkt... in de brede zin van het woord. Overigens maken wij van die flexibiliteit een relatief klein deel uit... Uh, je ziet nog wel uh, een beweging natuurlijk naar behoefte van arbeid... die in het begin uh, wat meer flex wordt ingevuld. We zien in Europa, zeker in Italië en Spanje... dat we heel veel in het industriële deel groeien. Dat is altijd het begin van, uh, van een economisch-opwaartse cyclus. Dus die patronen herken je wel. Maar die onderliggende trend naar flexibilisering... is, is eigenlijk uh, heel structureel. Uh, en dat is opmerkelijk, want uh, vakbonden natuurlijk die streven meer naar vast. Uh, en ook in de politiek... Uh, Vindt dat zijn weerslag? Maar de economie trekt eigenlijk gewoon zijn eigen plan. Eigenlijk wel. Die gaat gewoon zijn eigen weg. En je ja. merkt dat zowel het bedrijf, maar ook mensen zelf, soms ook gewoon. De flex willen zijn, ja. losse handen willen hebben. Ja. Uh, kan de arbeidsmarkt die, die economische groei nog bijbenen? Je noemde net Amerika al eventjes. Of wordt dat een blok aan het been, dat er uh, gewoon te weinig mensen zijn? Ja, dat is iets wat Jacques van der Boek een jaar geleden al aankaartte. Toen hij het had over, de, we hebben eigenlijk 80.000 arbeidsimmigranten nodig... om het tekort bij ons aan te vullen. En doet dat, gebeurt dat niet, dan hebben we een groot probleem... en dan zetten we eigenlijk met elkaar de, de handrem aan op de economie. En dat herhaalt er eigenlijk opnieuw. Dat riep ik vorig jaar al om deze tijd, maar dat was uh, tijdens de verkiezingen. Dus dan riepen alle politici dat ik het helemaal mis had toen ik zei dat we zo'n 80.000 kennismigranten nodig hadden. En uh, ja, dat gaat heel nijpend worden. Uh, wij pleiten eigenlijk uh, met name in de zorg en in het onderwijs voor een, uh, een deltaplan. Uh, je, je gaat dit niet oplossen langs de traditionele manier. Uh, je moet anders gaan nadenken over uh, kunnen mensen meer uren per week maken? Kunnen we technologie gebruiken? Uh, moeten we anders kijken naar zij-instromers? Daar willen we gaan meewerken. Ik denk de kracht die wij als bedrijf hebben is, we hebben echte cijfers, we hebben echte data en echte projecties van arbeidsmarkten. Maar ook eh, welke mensen van sector kunnen wisselen. Hè. We zien een uitstroom nog steeds uit witte boordenbanen, eh, administratieve banen, eh, relatief eh, middelmanagementbanen. En wij denken dat die bijvoorbeeld in het onderwijs een prima rol zouden spelen. Maar dan moet je wel met elkaar gaan zitten. Dan moet je de, de eisen wat veranderen voor diploma's, daar moet je pragmatischer in worden. Ja, um, wij hebben mensen nodig op uh, verschillende vlakken... maar nou begrijp ik ook nog dat het buitenland ook graast hier op onze arbeidsmarkt. Ja, dat gebeurt ook. Uh, nou zeggen we, zeggen we bij Randstad, we hebben nog niet zoveel heel veel last... alsof we nou in een soort concurrentieslag zijn geworden om de mensen met uh, het buitenland... met de Duitsers en de Belgen en de Fransen die hier komen zoeken naar mensen. Uh, dat niet zozeer, maar we zien wel dat er heel veel getrokken wordt aan mensen binnen Nederland. En dat is op zich ook geen slimme zaak. Want zeggen zij, als je alleen maar mensen weghaalt met bijvoorbeeld... Uh, ik bied een hoge salaris... Uh, of een aantal mooie bijkomende arbeidsvoorwaarden. Ja, dan schiet je met, met het probleem als zodanig niet zoveel op. Als je mensen verplaatst van de ene plaat naar de andere plek. Dus niet handig, moet je vooral niet doen, zeggen ze. Kijk, vluchtelingen. Uh, de immigratie in Nederland uh, heeft uh, 15% uh, hogere opleiding. Uh, Nederlandse beroepsbevolking is 35% hoger opgeleid. Dus wat er binnenkomt aan vluchtelingen is wel minder goed opgeleid dan Nederlanders. Je zou kunnen zeggen, puur economisch geredeneerd, dat het niet de doelgroep is die je wat dat betreft nodig hebt. Wat je wel kan doen wat ons betreft, is heel snel de mensen eruit pikken die wel een goede arbeidsmarktpositie hebben. Maar dat ligt heel gevoelig. Uh, dan ga je eigenlijk selecteren aan de poort. Uh, ik denk dat je dat zou moeten doen. Uh, heel snel die mensen Nederlands leren, heel snel naar plekken brengen waar arbeid is. Hè. Je ziet natuurlijk dat de centra zitten vaak niet waar de arbeid is. Dat is best lastig. Dus ook daar, ja moet je wat pragmatischer worden, denk ik. Ja, dus pragmatischer met, met arbeidsimmigranten, kennismigranten... ook pragmatisch met, met ouderen die bijvoorbeeld huh. uh, steeds meer in trek komen... omdat die langer door willen werken. 400.000 mensen die werken part-time zouden misschien wel meer uren willen draaien. 265.000, zeggen ze bij Randstad... zijn niet actief op zoek naar een baan, zouden wel kunnen. Dus daar zit nog een potentieel, een hele vijver. Maar dan moet je dus ook aan werken. En mensen ook helpen die stap te zetten. Oudere huh. mensen die blijven eigenlijk lang op hun plek zitten. Als ze hun baan kwijtraken, raken ze er weer heel moeilijk in... Ja, en dat is dan zeg maar de, ja, de mogelijkheid, de, de, de kans, de gelegenheid... ook voor mensen als Randstad ja. om daarin te schuiven. Er kwam het onderwerp van discriminatie nog ter sprake. Want onlangs onthulde Radar nog dat bij de helft van de onderzochte uitzendbureaus... er sprake was van discriminatie. Ze beloofden aan sommige opdrachtgevers... nou, we kunnen nu wel een belpanel leveren, bijvoorbeeld zonder Marokkaanse... mensen met een Marokkaanse of Turkse achtergrond. Hoe zit het bij Randstad? Ja, nou, die vraag die komt vaker voor, zeggen ze zelf ook. Klanten vragen naar heel specifieke soorten mensen. Om even plat te zeggen. Uh, waarbij ze de dus onderscheid maken tussen de achtergrond van mensen die ze wel of niet zouden willen hebben. Hij, en die vraag die, die, die is, leeft blijkbaar ook heel publiek. Maar het gaat dan niet om meer Brabanders of zo. Nee, het gaat met name dan om, om Turken, Marokkanen en, ja. en andere mensen van, van uh, allochtone afkomst. En uh, die hij, Vroeger hadden wij keken we als wij zo'n vraag kregen, uh, of een, een klant met zo'n vraag naar ons toe kwam, uh, keken we daarvan op. Wat was eigenlijk nou dan? Dat deed je ook helemaal niet. Maar het was ook geen issue als zodanig. Maar je merkt dat in de publieke discussie, zeggen ze bij Randstad, dat dat blijkbaar wel leeft. Mensen hebben het daarover. Er wordt vaak over, ook in de media over gesproken. En je merkt dus ook dat steeds meer klanten, bedrijven, met dat soort vragen naar ons toekomen. En dat, ja, dat tolereren we niet, zeggen ze zelf. Daar gaan we ook nee, met, met de mensen in gesprek. Uh, maar het zit blijkbaar wel heel erg diep in de samenleving en, en bij onze klanten. Dus dat, dat is nog een lastiger. Maar ze geven daar niet aan toe. Want de minister heeft nee, gezegd, het is nee. onacceptabel. Uit zijn bureau's moeten gestraft worden desnoods. Precies. En dat tolereert ze ook niet. En dan gaan ze, zoals gezegd, weer met de mensen toch een keer een duidelijk maken... van uh, dit zijn onze richtlijnen, dit zijn onze normen. Nee. Uh, maar het gebeurt wel. Ja. Even een zijlijn bij het hele verhaal over uh, de jaarcijfers van uh, Randstad, het uitzendconcern. Dat dus niet alleen maar in Nederland, maar ook internationaal een van de allergrootste is. André, dankjewel.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 Het is bijna half negen, tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Minister Zelstra van Buitenlandse Zaken heeft niet alleen gelogen over een ontmoeting met president Poetin... hij heeft de uitspraken ook ten onrechte als agressieve, dreigende taal opgevat. Dat zegt voormalig Shell-topman Jeroen van der Veer tegen de Volkskrant. Hij is de bron van Zelstra's verhaal dat Poetin op een bijeenkomst sprak over het uitbreiden van Rusland. Ook huisartsen sluiten zich aan bij de groeiende lijst organisaties die de aangifte tegen de tabaksindustrie steunen. Volgens meerdere huisartsenorganisaties is roken de belangrijkste directe verklaring van vroegtijdige ziekte en sterfte in Nederland. In de Duitse stad Dresden zijn zes neonaties aangevallen... vermoedelijk door een groep ultralinkse activisten. Twee van hen werden zo zwaar mishandeld dat ze naar het ziekenhuis moesten. De zes werden op de terugweg van een rechtsextremistische demonstratie aangevallen... door zo'n vijftien gemaskerde mannen. De provincie Utrecht trekt 64 miljoen euro extra uit voor de aanleg van de Uithoflijn. Eerder werd duidelijk dat de tramlijn van Utrecht Centraal naar de Universiteitscampus tientallen miljoenen euro's duurder wordt dan gepland. En ook is de lijn veel later klaar dan de bedoeling was. En bij een vrouw in de Amerikaanse staat Oregon... zijn veertien wormen uit het oog verwijderd. Dat gebeurde al in 2016, maar wetenschappers schrijven nu... dat ze de eerste mens is die besmet raakte met een oogparasiet... die vooral bij vee voorkomt. Na het verwijderen van de wormen had ze geen klachten meer. Die ga ik even verwerken. Marco Voef, bij Weerplaza. Goedemorgen weer. Goedemorgen weer, Friet. Ja, um, we hebben veel zon hè? En, en weinig wolken de komende tijd. Waar komt dat door? Ja, dat is, te, heeft te maken met dat de luchtdruk vrij hoog is, dat het rustig weer is. En die hoge luchtdruk, vooral boven het, uh, ja, het centrale deel van Europa, houdt storingen op afstand. En die proberen dan af en toe wel dichterbij te komen. En dat zien we bijvoorbeeld vanmiddag ook wel gebeuren, doordat er iets meer bewolking komt in het zuidwesten. Maar ja, dat hoge drukgebied is krachtig genoeg om het toch ver genoeg weg te houden, zodat de neerslag buiten onze landsgrens blijft. Ja, en dat blijft dus ook zo nog even. Um, ja, vandaag en morgen wel. Het is prima weer met veel zon dus, temperaturen, tussen de 4 en 6 graden, met net als afgelopen nacht... ook komende nacht een paar graden vorst. In de nacht naar donderdag gaat het wel veranderen... want dan weet zo'n storing wel door te dringen tot onze regionen. En dat betekent dat het gaat regenen in die nacht. Er kan in het binnenland ook wat natte sneeuw vallen. In het oosten misschien zelfs wel even echte sneeuw. En donderdagochtend gaat het dan over in regen. En donderdagmiddag klaart het gewoon weer op. En dan is het 5 tot 9 graden. zie je dus vooral in het westen van het land... de temperaturen wat verder oplopen. Duidelijk. Marco, dan gaan we naar Kees bij de ANWB. Problemen vanochtend vooral in de westelijke Randstad... De omgeving Den Haag en in Noord-Holland. Het waren allemaal aanrijdingen. En we zitten met de nasleep daarvan op de A4 naar Den Haag. Vanuit Rotterdam nog 10 kilometer tussen knooppunt Ketelplein en Rijswijk. Vanaf Amsterdam naar Den Haag, een kwartier vertraging tussen Roelvaar en Zween en Zoeterwouder-Rijn-Dijk. Op de A9 is de rijbaan weer vrij, er staat nog wel een flinke file richting Amstelveen vanuit Alkmaar. Het begint eigenlijk vanaf Akersloot, dat gaat door tot aan knooppunt Velzen, ruim 10 kilometer. Daardoor ook extra drukte op de A22, beverwijk velsup 20 minuten vertraging voor het knooppunt. En op de Veluwe, de nasleep van een ongeluk op de A50 Arnhem richting Zwolle, een kwartier vertraging bij apeldoorn noord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 Nu 15% vroegboekkorting op een overtocht naar Newcastle. Kijk op dfds.nl. Haal meer uit je carrière. Ga naar rsm.nl slash radio 1. Hoe kun je direct geld besparen op je bedrijfsverlichting?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 Vijf minuten over half negen uur luistert naar het NWS Radio 1-journaal. Over een uur na ons, spraakmakers natuurlijk, zoals elke dag. En daarin ook Standpunt. NL, Guilaine is hier. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar gaat het over? De stelling vandaag is: Halbe Zelstra moet aftreden. Een uh, overzichtelijke stelling, zogezegd. Uh, gisteren klonk dat geluid natuurlijk al vanuit een aantal oppositiepartijen. En het is ook te lezen in een aantal commentaren in de kranten van vanochtend. Dus voor het gemak hebben we die stelling overgenomen. Hm? De roep om het spoeddebat is natuurlijk alleen maar groter geworden. Nu sinds gisteravond blijkt dat Halbe Zelstra ook de inhoud. Van het hele gebeuren verkeerd heeft geïnterpreteerd. De vraag is: moeten we dat debat niet afwachten en kijken wat voor verklaring Zelstra hiervoor heeft voordat dit soort conclusies worden getrokken? Of is het gewoon, ja, ook al treedt hij af of niet, einde van zijn ministerschap, omdat hij ook niet meer met goed fatsoen ons land kan vertegenwoordigen in het buitenland? De stelling dus: Halbe Zelstra moet aftreden. 0800 1101 is het gratis telefoonnummer en stemmen kan via de site van stand.nl. Duidelijk. Dankjewel. De Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Olympisch Nieuws met Gio Lippens. Voor al het Olympisch Nieuws, onze man in Gangnung, Gio Lippens... bij de Olympische IJsbaan daar. Goedemorgen opnieuw. Ja, goedemorgen weer. Het wordt een spannende dag hè, vandaag. We kunnen weer medailles gaan winnen. Uh, 1500 meter staat op het programma. Eerst even de situatie nu. Want er uh, is al heel wat gebeurd daar natuurlijk. Jullie zijn al een eindje op weg uh, in deze dag. Wat zie jij nu daar vanaf je verhoogde plekje? Ja, ik zie wat schaatsers op een mooi glimmende ijsbaan. Er is weer gedweild door Mark Messer. Dat is die ijsmeester van Calgary. Die heeft het ijs weer geprepareerd. En we zien nu vooral de dames die morgen op de duizend meter in actie komen. Die rijden op dit moment hun trainingsrondjes. Ik zie daarachter in de vecht ook nog wel een plukje oranje. Maar dat zijn nog mensen die nog op bankjes zitten, op stoelen zitten. En die komen zo meteen nog op het ijs. Wij gaan zo meteen over het schaatsen hebben. Eerst naar het short track. Dat is niet daar daarin dezelfde baan. Hè. Dat is bij de buren. Uh, eigenlijk een uh, nog veel spectaculairder onderdeel. Ik geniet er altijd enorm van. Wat kunnen we daar verwachten? Nou, er is één finale vandaag. Dat is die van de 500 meter bij de vrouwen. Het begint daar trouwens om 11 uur met de series op die afstand. Dat doet één Nederlandse vrouw mee, Jara van Kerkhoff. En later krijgen we dan bij de mannen de hits op de 1000 meter. Met uiteraard Sinkie Knecht, maar ook met Daan Breusma en Itzak de Laat. Dus Sebastian Timmerman, uh, want je bent inmiddels weer aangeschoven. Uh, je hebt veel verstand van short track, hè? Vanaf uh, ja, vandaag ga je ook het short track echt uh, volgen. Nee, vandaag ook... nog een lange baan, hè? Nee, uh, maar vanaf oh, vandaag, ja ja ja, ja, ja, ja, ja, na vandaag. Ja, ja, ja, ja. Dan ga je het short track ook uh, voor ons volgen. Uh, Jara van Kerkhoff, op die 500 meter. Heeft hij een kans op het overleven van die niet? Nou, dat wordt wel een hele moeilijke kwestie, want zij uh, zit in de kwartfinale. Want dat is het tegelijkertijd met Ariana Fontana. Dat is een grootheid uit Italië. Zevenvoudig Europees kampioen. Dit seizoen ook weer geworden. Uh, de nummer 2 van de speler van Sochi. Op de 500 meter. De nummer 3 van Vancouver. Nou ja, dat, dat hoef ik niet meer te vertellen. En Marianne Saint-Gelais, Dat is de nummer 2 van de wereld van vorig seizoen. En ook de nummer 2 van de speler van Vancouver op de 500 meter. En er gaan er maar twee door. En dan is er ook nog een Poolse. Natalia Maliseska. En die staat er een beetje onbekend. Die staat op de vierde startpositie. Dat ze dan al meteen naar de binnenkant komt. Dus er zou wel eens een trechtervorming kunnen gaan ontstaan. En dat is eigenlijk uh, uh, het gevaar in de heat. En misschien wel de hoop. Voor Jara van Kerkhoff. Dat, dat die, die andere drie, precies dat zeggen ja, shortsreckers dan altijd, dat die andere drie uh, nou ja, elkaar onverrijden, misschien penalties krijgen, dat zij op die manier ook de kwartfinale kan overleven. Want het wordt een flinke kluif met Fontana en Seychelles. Ik nou, ben benieuwd hoe dat gaat. Uh, laten we eens even gaan luisteren naar de Jara van Kerkhoff. Want die deed ook mee met de vrouwen op de relay. Dat ging niet echt goed. Ze werd in de halve finale uitgeschakeld. Nou, van Kerkhoff baalde daarna, maar ze heeft zichzelf wel weer opgeladen. De knop moet toch om, want er zijn nog steeds uh, prijzen te verdienen. Dus uh, ja, we hebben er gewoon nog zin in. en Het is niet dat we niet goed genoeg zijn, dus uh, we gaan er gewoon weer voor. Het is natuurlijk uh, alles waar we op hoopten, was die uh, A-finale en natuurlijk een medaille in de relay. Maar ikzelf heb er gewoon heel veel vertrouwen uit gehaald, want ik reed denk een van mijn beste relays ooit. En uh, morgen heb ik mijn 500 te rijden, dus uh, ja, daar kan het ook. Dus ja, daar ga ik maar voor. En zit er niet onderhuids toch een gevoel van, uh, nou ja, ik zal maar zeggen een kater of bewaar je dat voor later... Ja, dat voel ik niet meer. Dat heb ik gewoon geparkeerd. En uh, alleen de goede dingen onthoud ik. En die andere dingen komen misschien later. Maar uh, misschien uh, kunnen we hier ook wel een mooi feestje nog maken. En dan is het wel weer klaar. Ja, wat, wat zij zegt hè, van uh, die relay, hè, goede relay-reden... dat viel wel op inderdaad bij Jara van Kerkhoff. Dat zij een... Goede indruk achterliet in die, uh, nou ja, toch mislukte half-finale relay. Dus wat dat betreft is ze wel in vorm. Dat nou, moeten we er nog even Hoe aan. zit het trouwens met die kwalificaties op de duizend meter bij de mannen? He? Is dat gewoon twee vingers in de neus voor Shinky? Zou wel moeten, ook al zit hij bij de Fransman Fauconnet in, uh, in de heat. En dat is nou niet echt een vriend van hem. Daar heeft hij wel eens vaker aanvaringen mee gehad. Dat is altijd een beetje een wispelturige rijder. Die gaat soms gigantisch in de fout. Maar normaal gesproken moet Shinky Knecht dit uh, makkelijk uh, zien te redden. Dat geldt wat minder voor Daan Breusma en Itzak de Laat. Met name voor Itzak de Laat, want die treft de wereldkampioen Gira Seo en een ijzersterke Chinees Tian Johan. En ook daar gaan alleen de nummers 1 en 2 verder. Zeg, hebben we hebben ook nog de relay bij de mannen. Hebben die goed gekeken naar de vrouwen, vooral naar hoe het niet moet? Ja, daar ging het dus inderdaad gigantisch mis. Nou, alles hangt daar af van het rijden van Shinky Knecht. Eigenlijk de duw, de laatste duw. De laatste duw die Shinky Knecht rijdt uh, voor zijn laatste ronde... aan het einde van die 5 kilometer lange relay, die moet goed zijn. En hopelijk hoeft Shinky Knecht geen dingen recht te zetten... Maar Zit hij al in een goede uitgangspositie, maar die relay halve finale... Ja, dat is het grote project bij de mannen als team. Dus dat wordt heel belangrijk om die te overleggen. Ja, we gaan het afwachten. Maar goed, dat is ook allemaal... dus tegelijkertijd hier eigenlijk met het schaatsen. Uh, dus ja, het, zelfs, het begint zelfs een uurtje eerder. Trouwens, onze uitzending begint ook een uur eerder. Dus dat komt mooi uit. Dan kunnen we dat shorttrack echt goed volgen. Die teleurstelling bij de dames was trouwens echt hartverscheurend. Dus uh, hopelijk Ach, gaat het daarbij het uh, Short Track. Kanen met tuiten. Ja, ja, echt heel erg. Ja. De, de hoofdmaaltijd, heren, de 1500 meter op de lange baan dan. Nou ja, uh, zullen we een gokje maken? Gouds? <laughs> ja. ja. Als de voortekenen niet bedriegen, dan gaat dat echt wel gebeuren. Uh, ik zei Goed, het al eerder vanochtend: hè? de grote uitdager is er niet bij. Denis Yuskov, de man die geschorst is door het IOC. in verband met dat grote dopingschandaal in Rusland. En dan is natuurlijk de grote vraag, wie gaat goud pakken? Koen van Wijk, Kjeldnuis, of krijgen we die stunt van Patrick Roest? Nou, de man die nog steeds naast me zit, Sebastian... die heeft een glazen bol meegenomen, eh, ja. Sebastian, wat denk jij? Kjeldnuis, ook kijkend naar de loting... ja, geef ik eens hele goede papieren en misschien... Moet het ook wel echt voor hem? Hij is regerend wereldkampioen. Hij heeft in de afgelopen Olympiade, dus de periode tussen Sochi... en nu vijf wereldbekerwedstrijden gewonnen. Uh, heeft wat dat betreft alleen Denis Yuskov inderdaad boven hem staan. Yuskov heeft deze afstand gedomineerd. Die won 11 van de 25 wereldbekerwedstrijden in de afgelopen Olympiade. Maar is dus inderdaad niet uitgenodigd door het IOC, is er niet bij. Ja, dan kom je automatisch terecht bij Nuis. Ook gezien het feit dat hij... Verschrikkelijk hard reed eind december bij dat Olympisch kwalificatietoernooi. Toen konven wij ook versloeg. En hier toch een hele zelfverzekerde zelfvert, heel veel zelfvertrouwen uitstraalt. Zeer gedecideerd rondrijdt. Het enige waar de echte kennis. Rintje Ritsma, Erben Weddemars, Mark het de mensen die het echt kunnen weten zich zorgen maken... zijn die hoeken. Hij zit zo verschrikkelijk diep. Hij zit in een hoek van zo'n 70, 80 graden, zeg maar. Met zijn onderbenen <g�en> grote en zijn kans op dan? Ja, ik heb het gisteren geprobeerd. Dat hou ik nog geen tien seconden vol. <g�en> en de Rintje Ritsma is een beetje bang voor de laatste ronde. Of hij dan zo diep kan blijven zitten. En of dat inderdaad foutloos blijft. Nou, hij is dus de grote favoriet. Absoluut. Laten we trouwens even gaan luisteren naar hoe zijn week... Hè, die week hier in, in Pyeongchang voorbij ging. Hij zegt in ieder geval zelf dat hij die week voorbij vloog. De eerste dag is, uh, ben je vooral bezig met uh, hoe is je lijf... en uh, pas je snel aan en slaap je goed. En dan ben je zomaar een week verder. En... Um... Ja, nu een beetje de snelle dingen doen. En dan, uh, en dan beginnen de wedstrijden voor de eerste hal. Dus dan, weet je, die spanning voel je ook. En uh, Carlijn zie winnen, Sven En dan, weet je, dan ben je gewoon uh, op het top gemotiveerd om, uh, om dat ook te doen. Vorig jaar hebben we ook hier uh, echt zo'n uh, winning streak gehad. Gewoon uh, elke afstand uh, achter elkaar. En uh, dat zorgde ook zeker wel voor extra druk. Maar ook zoiets van, nou mag ik. En dat heb ik nu ook wel, omdat het gewoon lekker gaat. Kijk, als ik nou hier... Uh, een braak in de rondrij, maar dat gaat hartstikke lekker. Dus uh, ik heb er vooral zin in. Nou, dat was Kjeld Nuis. Uh, de grote favoriet dus volgens de Bas... En Koen Verweij dan? Ja, die is ook favoriet, maar staat bij, in, in mijn ranking misschien net iets onder. Kjeld het is ook lang geleden dat Koen Verweij... een internationale wedstrijd won op de uh, 1500 meter. Dat moeten we echt terug naar 2013. Zelfs dus nog voor de vorige Olympische Spelen. Maar hij is natuurlijk wel de man van de 3000ste, waarmee hij het Olympisch goud verloor. in En hij uh, is natuurlijk soorten. enorm sterk teruggekomen. Hè? Precies, en daar moet, ik je, moet je toch je petje voor afnemen. Maar... Door die afwezigheid van die Russen met wie hij heeft meegetraind... is dus ook zijn coach die niet. Costa Poltevec is ook niet uitgenodigd. En ik ben heel benieuwd, want hij heeft hier toch een individueel programma aan de zijde weliswaar van de Australische coach de, Desley Hill... moeten afwerken. Maar dat is toch anders. En ik, dat zou toch nog wel eens van invloed uh, kunnen zijn... op Koen Verweij, die trouwens wel net als naar de laatste binnenbocht heeft, dus de loting mee heeft. Dat is gunstig. Oké, okay. uh, We kennen dat verhaal natuurlijk ook van Koen uh, Het verhaal van vier jaar geleden in Sochi... toen hij goud miste op drie duizendste van een seconde. Ja. De grote vraag is natuurlijk, houdt hem dat nog bezig? Uh, niet meer aan gedacht. Nee, zeker niet.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 van mij mag het dan wel komen. Voor mij mag het wel beginnen. Ik heb er zin in. Dat waar moeten we ongeveer aan denken? Want als je de tijden van vorig jaar erbij pakt. Hier werd toen 1,44 gereden en 4,36. Is dat bijvoorbeeld genoeg? Want er is in de afgelopen dagen nog niet sneller gereden op een afstand. dan vorig jaar op twee tweede afstand. Ik zou het echt niet weten. Ik, uh, ik weet wel dat, uh, dat mijn rondetijden wel uh, mooi zijn hier zo. Uh, ik schaats uh, beter als voor het OKT. Uh, je weet, moet het altijd nog maar zien met de wedstrijd natuurlijk. Uh, ik denk wel dat het sowieso rond de 1,44 laag zal zijn. En misschien sneller. Nou, ben benieuwd. Goed, één man hebben we nog niet genoemd. Hè. Even kort, Patrick Roest. Outsider, maar die kan zomaar eens uithalen. Oudwereldkampioen bij de junioren, 22 jaar jong... Start vroeg en dan e Nou ja, we hebben in het verleden gezien dat vroeg start er helemaal geen nadeel, een nadeel hoeft te zijn op de Olympische Spelen. Nou, we gaan het allemaal dus zien. Hè, om, hij rijdt voor de kampioenen maken Jack Ori. Dus, ja. Nou ja, je weet het maar nooit. 12 uur gaat het hier dus allemaal beginnen. Om 11 uur begint dus het short track. En om 11 uur beginnen wij ook gewoon met de Radio Olympia. Sebas en Gio, de voorpret zit er al goed in. Dat is te horen. Dankjewel, tot later hier op de Zender. Het is 14 minuten voor 9. Berichten die tot ons komen via diverse media. Ja, het zijn Elisabeth. de opmerkelijke berichten van vanochtend. Een uh, vlucht van Dubai naar Amsterdam heeft een noodlanding in Wenen gemaakt... na een relletje in het vliegtuig. Er waren vier Nederlandse jongeren bij betrokken, meldt de Telegraaf. Transavia zegt dat zij uit het vliegtuig zijn gezet... omdat ze verbaal agressief waren en niet naar de bemanning wilden luisteren. Maar de jongeren zelf hebben een ander verhaal. Zij zeggen dat ze een oudere man aanspraken omdat hij stinkende scheten liet. En vervolgens in discussie raakte met een stewardess die kwam kijken. Ze vinden de reactie van Transavia zwaar overdreven en overwegen een rechtszaak. Dat ik zeg gewoon nee, niks. Nee, ga gewoon door. Ja. Uh, de Amsterdam, dat Amsterdammers soms wat bijverdienen... door hun woning als vakantieadres te verdien, uh, verhuren, was al bekend. Maar schrijver en columniste Charlotte van het Wout... heeft een ander model bedacht om wat terug te verdienen op haar grachtenpand. Ze verhuurt haar huis namelijk geregeld als vergaderzaal... zegt ze tegen het AD. Volgens haar zijn bedrijven steeds vaker op zoek naar inspirerende locaties. En de verhuur blijkt zo'n succes... dat Van het Wout er inmiddels twee grachtenpanden bij heeft gekocht. Kocht. En Serieus? ze woont nu om beurten zelf in een van die huizen. Het is geen grapje. Dat is nee, echt? Nee, dit is okay. echt. Uh, een groep uh, graffiti-artiesten uit New York... krijgt een schadevergoeding van 6,7 miljoen dollar... omdat een gebouw met hun kunstwerken is gesloopt. De graffiti stond op muren van pakhuizen in het stadsdeel Queens. De plek stond al sinds de jaren negentig bekend als het mecca van de graffiti. Maar dat weer hield een projectontwikkelaar er niet van om de gebouwen te slopen... en er luxe appartementen voor in de plaats te bouwen, meldt de New York Daily News. Volgens de rechter had de ondernemer respectvoller met de plek moeten omgaan. En een Britse man wilde zijn vriendin verrassen met een avondje van dit. Away, ja, de Red Hot Chili Peppers dus, maar ze kregen een avond met dit. En dat zijn de Red Hot Chili Pipers: ah. <laughs> Een van de beroemdste doedelzakbands ter wereld. Toen ik de tickets kocht, dacht ik nog wat een koopje... zegt de man tegen de nieuwsite ABC11. stel kwam er pas een da paar dagen van tevoren achter... dat ze de kaartjes voor de verkeerde band hadden. Maar ze zijn uiteindelijk toch gegaan. En ze hebben zich ook vermaakt. Maar de volgende keer gaan ze toch liever naar de echte Red Hot Chili Peppers. We kunnen wel inpakken, want hier komen we niet meer overheen... vermoed ik deze ochtend. Maar goed, uh, dankjewel, Elisabeth. Um, nou ja, Waar staat het stil? Kees? Op uh, 50 plekken nog. Uh, 250 kilometer in totaal. Maar de dalende trend die is inmiddels ingezet. Op een aantal plaatsen... Gaat plaats niet lekker. De A4 Rotterdam-Den Haag, een kwartier vertraging tussen Ketelplein en Plaspoelpolder. Dat is na een ongeluk. Op de A7 is de rechte rijstrook dicht na een ongeluk richting Amsterdam vanuit Zaandam. Die afgesloten rijstrook is bij Zaandam-Zuid. Dat levert vanaf west zaan op. De A9 Alkma-Amstelveen nog een half uur vertraging bij de Wijkertunnel. En vanaf Utrecht naar Den Haag de A12. Daar verliezen je nog een half uur tussen Gouda en Voorburg.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 Come back time.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 we fly far away Used to dream about a space But now out the face Saying wake up, you need to make money 21 yeah. Pilots was dat een stressed out. Het is zeven minuten voor negen. Um, we gaan het hebben over de Edison Pop prijzen. Die zijn namelijk weer uitgereikt. Met dit jaar voor het eerst een bronzen Edison beeldje... voor de beste Nederlandstalige productie. En die ging naar Roxanne Hazes voor haar single In Mijn Bloed. Lieve mensen, Roxanne Hazes! was toch die gozer die mij had veroverd. Jij was de jager in de prijs, toch had jij niet genoeg. En daar gaat hij dan voor de allereerste keer in de categorie Nederlands talig. Wat zegt het juryrapport over de winnaar? Niet hopen. Melancholisch, creatief en eigenzinnig, deze artiest zingt met een overtuigende, lage fluisterstem. Je mouwen opgestroofd kan je niet vergeten. Zij vindt zichzelf opnieuw uit. Een coole, kwetsbare popdiva. Ze maakt een eerlijke, openhartige en spannende plaat die van durf spreekt. Waarin ze met de paplepel ingegoten snik een update, ge update geeft voor een nieuw publiek. Een nieuwe generatie. Huizen Hazes ze heeft er een nieuwe hele grote ster bij. Ik weet, ik bitch, maar wat jij flikt is niet normaal. En je smeekt weer om een nieuw begin. Maar schat, het heeft geen zin. Um, mij werd van tevoren gezegd of ik een speech voor bereiden. Net zoals alle genomineerden dat moeten doen. Ik heb dat niet gedaan omdat ik er echt heel erg van uitging dat ik hem niet uh, had gewonnen. Ik wil Top bedanken, ik wil uh, Marike bedanken, Melf Producties, mijn lieve verloofde Erik Svennes. Deze draag ik echt op aan die kleine. En ik wil jullie, ja ik weet, het... ja, ik weet niet wat ik ze wil zeggen. Dank je wel. Wauw. we kom er niet achterna, het is nu te laat. Je had uh, geen woorden voor je speech. Nee. Hebben jullie die inmiddels wel? Nee. Nou... Uh, wat ik zei op het podium, meen ik, alle genomineerden werden erop gewezen dat we een voor moesten bereiden. En ik dacht alleen maar, nou, dat vind ik echt zonde van mijn tijd. Ik ga hem toch niet winnen. En ik heb hem wel gewonnen. Dus inmiddels ben ik mijn producer vergeten. En eigenlijk heel veel belangrijke mensen, wat natuurlijk al zonde is. Maar goed, het belangrijkste is, hij gaat naar mijn kindje toe. Hij is echt voor mijn kind. En, en uh... maar, ik, ik ben echt super euforisch en blij. Ja. Maar waarom zou je hem niet winnen dan? Waarom dacht je dat, dat je hem niet zou winnen? Ik stond dus een en spinvis in. Nou, dat zijn echt mega grote namen die al tien jaar uh, uh, uh, uh, ja, een beetje mooie muziek maken. Dus ik vond het ook niet erg om daarvan te verliezen. En dan ben ik hem wel. Ja, ik vind het prachtig. Ja. En de muziek die we nu op de achtergrond horen, wat vind je daarvan? Oh, heerlijk. Ja, dat vind ik lekker. Het is omdat ik zwanger ben, dat normaal gesproken gaan we hier altijd even feesten. Dat is super leuk. Ik ga nu lekker naar huis. Ja, het was tot in was nog je meisje. Dankjewel. De dankwoorden van Roxanne Hazes. En uh, ze hebben om dus de eerste Nederlandstalige Edison... Gisteren was dat. U hoorde een bijdrage van Joris van de Kerkhof. Zometeen in het NOS Radio 1 journaal gaan we het hebben over schoolreisjes. Want de bestemmingen van die schoolreisjes veranderen. Dat zou te maken hebben met de aanslagen die zijn geweest in verschillende steden. En Sean White, dit is een gewetensvraag. Want we hebben het veel over sporten, we hebben het veel over schaatsen. Maar wellicht weet u ook wel iets van snowboarden. Dit is nogal een snowboardlegende. Ik heb tot gisteren, uh, uh, nou ja, tot gisteren wist ik nog niks van hem. en Nu ietsjes meer, zometeen duiken we in die wereld. En die is fascinerend. U hoort het zo meteen. In het NOS Radio Theo Radio 1. De Olympische Winterspelen in Zuid-Korea. Hierop moet het gebeuren. Hierop moet alles goed gaan. Alle hoogtepunten van de Olympische Winterspelen de in Pyongyang. Wist op de laatste meters. De snelste tijd. 1,54. NPO 1 5, televisie. En, en op NPO op Radio 1. Ziecki veel wil binnendoor. Hier komt zijn in een Olympisch Hupper. elke dag Radio Olympia. Igor Radio the Olympia niet? The... Mida. is Olympisch kampioen Op de 1500 meter. Rechtstreeks vanaf de Olympische